Nu. Levi van Eck met het NOS Journaal. Het grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat woensdag opnieuw staken voor een hoger salaris. Net als vandaag doen ze dat van 8 tot 10 uur s ochtends. Vakbond FNV eist onder meer 8% loner bij in twee jaar, meer vaste banen en een minder zwaar rooster. KLM zegt dat het de eisen van FNV niet kan inwilligen. Door de staking moest KLM vandaag 56 vertrekkende en aankomende vluchten annuleren. Ook waren er vertragingen en moesten mensen langer op hun bagage wachten. Nederland heeft Israël en de VS geholpen... bij een omvangrijke hekaanval op het Iraanse kernprogramma. Dat schrijft Volkskrant-journalist Huub Modderkolk in zijn boek dat morgen uitkomt. Een monteur van de AIVD bracht een computervirus binnen... bij de nucleaire installatie in Iran. De aanval was bedoeld om het kernprogramma te vertragen. Westerse landen waren bang dat het programma ook gebruikt werd... voor het maken van kernwapens. Door de actie werd het kernprogramma met zeker een jaar vertraagd. De hek kwam negen jaar geleden al aan het licht... maar de rol van Nederland was tot nu toe onbekend. Orkaan Dorian, die nu over de Bahama's raast... is afgezwakt tot categorie 4. Dat is de ene na hoogste categorie. De komende dagen blijft de orkaan extreem gevaarlijk... meldt de Amerikaanse orkaandienst. Dorian trekt langzaam over de Bahama's... met windstoten van 250 km per uur... Duizenden huizen zijn beschadigd. Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk. Vanaf het Griekse eiland Lesbos is vanochtend een eerste groep... van bijna 650 vluchtelingen met een veerboot naar Thessaloniki vertrokken. Ze zullen worden ondergebracht in een opvangcentrum. Het zijn minderjarige, zwangere vrouwen en mensen met medische problemen. De meeste komen uit het overvolle kamp Moria. Het weer vanavond neemt de bewolking langzaam toe. Vannacht kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 13...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 Met nu ZFM, Roads Radio. Dit programma wordt in samenwerking gemaakt met Roads... Broers. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times in and I'm law. low. A pound of weed and a bag of blood.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 En we zijn begonnen, dames en heren. Het is een feit, Roots Radio hier bij ZFM. Leuk dat je luistert. Het programma wordt um, nou, hoofdzakelijk samengesteld door deelnemers en vrijwilligers um, van Roots en één e medewerker. Dat ben ik dan in dit geval, hartstikke leuk. En vandaag in de studio, Martin Albeda. We gaan hem zo dadelijk gaan we hem interviewen. Wat houdt zijn functie precies in? En we hebben de zoekplaats van de deelnemer live ingesproken. Vandaag is die van Steve. Misschien het aantal mensen hem kennen. En mijn sidekick van vandaag is Bert. Welkom. Welkom, Chris. Leuk om hier te zijn. Leuk deelnemer van um, Rood Zandvoort. En uh, nou, we gaan straks. Uh, ja, nog... en, en in Haarlem ook nog dingen. Ook nog, ook nog. Ja. Ja. We gaan een uitgebreid uh, kennis met je maken. Dus uh, ik zou zeggen, ik heb er helemaal zin in. Laten we meteen beginnen met uh, goede muziek. Dat is uh, toch ook algemeen belang bij het programma. Kijken of je hem kent. Oké, okay. Talkie. South America! Across the nation, a chance for folks to meet. Well, laughing and singing, and music swinging and dancing. Gezelligheid hier, Alain Clark met Blow Me Away. En hij zat al eventjes op te wachten. Ik weet dat hij hartstikke nerveus is. Is helemaal nergens voor nodig. Martin Albeda is in de studio vandaag. We gaan eens dus even vragen... hoe ja, het nou is om manager te zijn van Haarlem en Haarlemmeer. Meer. lijkt me vrij druk. Wil je trouwens um, um, wat laten horen aan het programma... of laten weten dat je luistert of we misschien wel een laten indienen? Mail dan eventjes naar um, roodsradio, apenstaartje, roods.nl. Hebben we dat ook vast gehad? Martin, welkom. Hey Chris, dank je. Zo, zijn de zenuwen al een beetje aan het zakken, of niet? Nou, het begint, uh, het begint wel te zakken inderdaad. Ja. <laughs> ja, hoe wil je een manager onrustig krijgen? Nou, je trekt hem gewoon voor de microfoon. Dan gaat het vanzelf die kant op. Hé, hey, vertel. Je bent manager Haarlemmermeer -en, en Haarlem. Het eerste wat er meteen in mij opkomt is... dat is best druk. Ja, dat klopt. Van naast Haarlem, Haarlem en Meer zitten we ook in uh, Heemsteden, Bloemendaal en uh, in Zandvoort, zoals vanavond. Jazeker, van, van uh, de locatie natuurlijk waar het project uit voortkomt. Maar um, ik neem aan dat je niet al um, 40 jaar geleden begonnen bent als manager. Hoe ben je zo, wat is een beetje kort gezegd, de loopweg naar deze functie toe? Waar ben je begonnen en hoe ben je erin gerold? Nou, ik ben ooit uh, opgeleid als beroepskeuzeadviseur. Ja? Dat was ook een beetje mijn eerste baan. Toen zat ik bij het uh, arbeidsbureau. En daar uh, deed ik naast uh, testen en gesprekken ook voorlichting geven op scholen. Ja. Nou, dat heb ik uh, best lang gedaan. Ik denk een jaar of 15, zestien. Toen ben ik overgestapt uh, naar uh, gemeente Haarlemmermeer. Daar heb ik een uh, post bij Sociale Zaken gewerkt. Ah, dus daar was de basis gelegd met de Haarlemmermeer. Ja, klopt. En daar zocht ik vooral werk voor mensen die lang een uh, bijstandsuitkering hadden. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment overgestapt naar Roots. Een beetje omdat ik uh, heel graag wat anders wilde doen. Ik een uh, collega had die werkte bij Roots en dat vond ik allemaal heel interessant. Ja. En uh, toen kregen ze een vacature in Amsterdam bij Roots. Toen zei die uh, oud collega, goh, is dat niks voor jou, want daar woon jij. Toen zei ik, nou, dat uh, ga ik proberen. Ja. En toen zat ik opeens bij uh, Roots in Amsterdam. En hoe um, ben je daar als manager gestart? Of ben je eerst activiteitenbegeleiding gaan doen? Of... Nee, ik uh, ben begonnen als trajectbegeleider. En voor de mensen die het niet kennen, wat is precies ja. een trajectbegeleider? Een trajectbegeleider is, is iemand die uh, individueel met mensen uh, plannen opstelt en begeleiding geeft om doelen te halen. Dat klinkt ook allemaal heel, uh, heel interessant. Ik ben gestationeerd bij een uh, project... dat heet Restaurant Freud in uh, Amsterdam. Freud, laat je horen als we meeluisteren. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Nou, restaurant Freud is een heel mooi project van Roots... waar uh, 60 mensen dagbesteding doen... en eigenlijk met elkaar een uh, heel restaurant uh, runnen. Ja. ja. En ik help mensen daar om te beginnen bij het restaurant... om uh, te kijken wat werk past bij... Uh, om het werk vol te houden, om te kijken hoe kan ik groeien in deze baan. Ja. En als het lukte, dan zochten we een baan buiten het restaurant. Ja, en zo is het een beetje euh, gekomen. En uiteindelijk nu in de functie van euh, manager van Haarlem meer en van ja. Haarlem. Zo, zo dadelijk gaan we even informeren van um, wat de functie nu ongeveer inhoudt... en wat euh, Roots zo bijzonder maakt. Ondertussen gaan we ook nu heerlijk muziek draaien... Toch om even een beetje zomerplaatje, temperaturen zijn niet echt meer boven de 30 ja. graden. Maar ja, vorig jaar was het ook ineens drie weken, in oktober was het bloedheet. hè? <lacht> ik hoor Bert denken, ja, ik weet het nog, herinner we nog de dag van gisteren. dat ja, kan ik nog herinneren. Toen <laughs> was het hartstikke druk weer. Heerlijk. Oké, okay, zo dadelijk de verzoekplaat ook van de deelnemer Nieuws uit Zandvoort. En over een half uurtje zijn we terug bij Martin. Nu eerst Don Healy met The Boys of Summer. Try to see Ja, voor de oplettende luisteraar, dit was eigenlijk natuurlijk een cover van een cover. Want Whitney Houston, die heeft hem weer gecoverd. Nou, die zal hem niet snel meer uitbrengen. Maar die heeft hem weer gecoverd van Steve Winwood. Ja, ze worden dan toch in één keer alle platen weer opnieuw allemaal uh, uitgebracht. Oké, okay, tijd voor het nieuws uit Zandvoort. Wat valt er al te, te beleven in de regio? Een heel leuke van het nieuwtje is dat Stichting Juttersgeluk uh, de opening heeft gehad. Zij doen namelijk iets heel erg interessants. Zij verzamelen namelijk oud plastic aan het strand... En dat weten ze uiteindelijk om te zetten in korrels. En van die korrels maken ze dan weer nieuwe meubelen en, uh, en stukken die je dan kan gebruiken in huis. En die hebben een opening gehad van de week. Uh, we gaan kijken of we aankomende week uh, de initiatiefnemers voor de microfoon te kunnen krijgen. Maar het is natuurlijk wel een heel leuk proces en ook een sociaal proces om uh, uiteindelijk zoiets te creëren. En het is ook nog heel mooi voor het strand. Aan het plastic wordt uiteindelijk uh, verzameld en uh, op de juiste manier dan afgevoerd. Dus heel leuk nieuws. Dan even wat anders, stel je hebt plannen om naar de Grand Prix te komen, het circuit Zandvoort volgend jaar mei. Dan moet je toch eventjes een beetje gaan sparen. Het zit namelijk zo, je moet nu ongeveer rekenen op een weekendje voor ongeveer 2000 euro om een huis te kunnen huren. Want alle hotels zijn vol en alle particulieren die denken, nou weet je, als ik nou een weekendje uit mijn huis ga en ik verhuur hem voor 2000 euro, kan ik er lekker aan verdienen. Dus je moet er wat voor over hebben. Is uh, jouw huis ook al uh, beschikbaar, Bert? Of, uh... Nee hoor, mijn huis wordt niet <laughs> ter beschikking. Maar je kan natuurlijk, als je di dichtbij genoeg woont... Ja? dan kan je natuurlijk gewoon heen en weer elke dag. Ja, en dat, dat scheelt. scheelt. 2000 euro. Ja, ik denk, uh, ik, dat, ik zou gewoon een beetje in Overveen gaan wonen fietsen in de richting. dan gewoon met fietsen heen en weer. Ja, ik woon in Zandke, dus voor mij is het nog makkelijker. Ja, en ben je ook een beetje fan van de Grand Prix? Ben je vaak op de hoogte van wat er speelt? Of, uh... Nee, niet zo echt, nee. Vroeger uh, wat meer, 35 jaar geleden ja toen je nog makkelijk bij de pit kon komen en niet door 15 man beveiliging heen moest waarschijnlijk. nou ik had toen uh... we hadden een hotel, we hadden... Dat weet ik weet nou niet meer. Hoogland. Maar, nee, nee dat was hotel Suiderbos. ja. en daar zaten van die Engelse journalisten. En ja. Die gaven, die gaven gewoon een, een pitkaart. dus toen kon ik gewoon van binnen. dus uh, kreeg gewoon als je dan eigenlijk brood verzamelde dan kreeg je gewoon uh, kon je een, nou, een toegang binnen ze, tot uh, de pit ongeveer. dat vonden ze gewoon leuk. Ah. Ik was toen nog, ja, toen, toen dat gebeurde, jaar 16, zeven. Ja, nou, oh, interessant. En ik zag je had een agenda gevonden voor september, want er zit het een en ander aan te komen um, op het circuit Zandvoort, hè? Nou, dus dit weekend de historische Grand Prix. Oké, okay, de historische Grand Prix, 6 tot en met 8 september. En wat staat er, Zeven parade van historische auto's? Ja, dat is s'avonds in het centrum. Oké, okay, dus gaan en dan ze... worden ze door de gaas langs de kerk geparkeerd staan en zo. Oh, ik dacht, dan worden ze door de straat geduwd. Want het maakt natuurlijk herrie nee, als je met een zo'n wagen. Nee, <laughs> zo ze, ze, ze rijden dan een <laughs> beetje de straat door... en dan komen ze weer terug. En dan, gaan, dan worden ze geparkeerd langs de kerk... en door in de kerkstraat en zo. Nou, toch best een, een, een leuk initiatief wat dat betreft. Ja, het is voor de zevende keer, lees ik hier. Dus. Zevende keer, wegen succesverlengd noemen ze dat. Ik denk het wel, ja. <laughs> Hey, um, leuk dat je luistert nog steeds. Zometeen gaan we naar deel 2 van het interview met Martin Albeda. En laat het eens weten als je luistert via roodsradio, apenstaatjeroods.nl. En dan kan je natuurlijk ook terecht als je, je eigen wil opgeven als vrijwilliger. Of misschien wil meewerken aan het radioprogramma. Dat is ook helemaal leuk. Dus laat zeker even van je horen. Nu is pas Simon, late in the evening.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 I'm gonna send you now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 Landen in Zeeland heeft het nog nooit zo druk gehad... met uh, alle toeristen sinds het uitkomen van deze plaat. Wij zijn ook heel blij dat we hier zijn. Laat zeker van je horen. En uh, ook voor het er volop geluisterd vanuit Amsterdam. Speciaal de vraag of we even de groeten aan Alima Kocak wil doen. Nou, hebben we bij deze hebben we dat ook gedaan. En we hebben zelfs iemand die helemaal speciaal voor ons vroeg... van mag ik zelf mijn eigen plaat aankondigen? Nou, zelfs dat regelen we ook gewoon. Ik ben Steven Akko en ik wil push your hands up... Ga nu dronken aanvragen, omdat dit nummer in dansen, dansen, lekker, lekker. Ja, Mentronics met Push Her Hands Up. Voor de oplettende luisteraar, dit was een cover van uh, The Power volgens mij. Van Snap, als ik uh, mijn eigen niet vergis. Ja, ja is, uh, zelfs nu worden er ook nog heel veel nummers gecoverd natuurlijk. Ondertussen nog steeds bij ons in de studio. Martin Albeda. Hé, hey, wordt het een uh, leuk gevonden? Kan ik zeker. er mee door, Martin? Zeker, zeker. Hij, ja. zegt, hij zegt, mag de overgang um, een beetje subtieler? Nou, ik ja. denk, ik probeer het zo subtiel mogelijk... Heel subtiel. Ja, leuk dat je nog steeds bent. We hebben net al even gesproken over een beetje je werkverleden... en hoe je bij Roots um, uit bent gekomen. En um, vertel, wat is nou het leukste aan het werk wat je nu doet? En je denkt, van, nou, dat is echt de reden dat ik iedere dag mijn bed uit ga. Nou, we, zetten, we hebben allerlei leuke projecten... Uh, zowel in uh, Haarlem als in Zandvoort, Hoofddorp, Heemstede... waar we, zeg maar, elke dag heel hard werken om... Uh, ...voor mensen een goede dagbesteding te vinden. En dat varieert echt van een hotel in Haarlem... ...een atelier waar ook allerlei producten gemaakt worden. Uh, allerlei uh, activiteiten die we in de wijk doen. We hebben een uh, hele project in Hoofddorp... ...waar we allerlei mooie dingen maken. En we zitten dus ook in Zandvoort. Zandvoort. Ja, ja. Dus eigenlijk vind je het leukste aan het werk... ...dat er zoveel variatie is in, um, in, in, ja, in activiteiten... ...en ook in, uh, in verschillende doelgroepen. Want uh, de doelgroepen binnen Roots zijn eigenlijk heel divers, hè? Ja, eigenlijk bieden we onze activiteiten aan voor heel veel verschillende mensen. Je kan je voorstellen als iemand een tijd ziek geweest is en het lukt niet direct om aan het werk te gaan. En het is gewoon wel goed voor je om weer iets te gaan doen. Maar dan kan dagbesteding een middel zijn om weer de deur uit te komen. Ja, en wij hebben allerlei plekken waar dat kan. Ja, diverse mogelijkheden. Nou, zo onder meer ook het nieuwe initiatief Roots Radio. En Bert is... Ja. Een van deze deelnemers die, uh, die ja, in de stoel heeft plaatsgenomen als sidekick. Eigenlijk hebben we de muziekactiviteit omgebouwd naar um, de radiomuziekactiviteit. Wel leuk hoe dat is ja, gelopen. zeker weten. Uh, ik wil aan Martin vragen. Als het heeft, uh, heb je een indicatie nodig, zoiets, voor ons? Nou, soms wel. Uh, wij werken natuurlijk voor verschillende gemeentes. En elke gemeente heeft eigenlijk een beetje een eigen beleid. Nou, wat we hier in Zandvoort doen, dat zijn eigenlijk activiteiten waarvoor je geen indicatie nodig uh, hebt... Dat zijn eigenlijk activiteiten die ook bedoeld zijn om een soort eerste stap echt uh, andere mensen te ontmoeten. We hebben projecten in Haarlem waar je soms een indicatie moet hebben omdat je uh, daar ook begeleid wordt door medewerkers. En waar ook echt een plan ja. aan zit dat je misschien ook naar een baan toe gaat of weet je dat. Ja, ik zit zelf bij Road Print and Pixel. Dat ja, je een WMO geloof voor nodig hebt. Ja. Ja. Ja, dus, dus het is inderdaad eigenlijk, dus ieder die nu zit te luisteren denkt... nou, ik wil eigenlijk activiteiten doen, maar ik weet eventjes niet... hoe ik nou precies um, um, uh, jullie kan benaderen. Dan uh, kunnen ze het altijd via de, de website ook vinden, via roods.nl. En wat is nou het allermooiste aan je werk? Wat geeft je een trots gevoel? Dat je in de auto zit naar huis, dat je denkt, bam. Nou, het allermooiste wat ik nog steeds vind, is van dat je het gevoel hebt van... Uh dat we met elkaar iets goeds voor de maatschappij doen... en dat iedereen daar aan meewerkt... en dat het echt verschil maakt om weer iets te gaan doen. En ja. dat het gewoon hele mooie projecten zijn. Absoluut, ja. je kan je veel vrijheid kwijt. En als en laatste... En, en ik werk samen met gewoon hele bevlogen mensen... en wij werken samen met allerlei uh, deelnemers die allemaal heel enthousiast hun best doen voor Roods. en met elkaar proberen er iets moois van te maken. En dat is gewoon ontzettend gaaf. Ik vind het, ik vind, nou, hey, ik vind het uh, mooi gevonden, mooi gevonden. En als laatste, um, ben je een beetje op je gemak nu in de Roods radiostudio? Ik ben heel erg op mijn gemak hier, ja, zeker. zeker. <laughs> mooi. Nou, Martin Albeda, bedankt voor je tijd en voor het interview. Blijf gezellig nog eventjes hangen. Want ja. we hebben, ik denk hier we ergens koffie. Moeten het wel even gaan zetten, maar goed. Oké, okay, we gaan door met Justin Timberlake en Say Something. Everyone knows all about my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 Every word you say Ja, Gavin Degro met Follow Through. Leuk dat je nog steeds luistert naar Roots Radio op ZFM. Laat ook van je horen, hè. Roots Radio, apenstaatje roads.nl... om uh, ja, te laten weten dat je luistert of je misschien aan te melden als deelnemer. Het is allemaal mogelijk. Zodat ik in het volgende uur heeft Bert een leuke item voorbereid... over een bepaalde artiest. En we krijgen natuurlijk ook weer nieuws uit uh, Zandvoort. Dus uh, er staat nog heel veel op het programma. En we blijven een beetje in die zomerrits hangen. Wat kan ons het gele, jongens? Lekker begin ook. Alfiero Soler met Loca. dolor. <middels> Sé que sin ti yo no puedo dormir y vente para la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte ir Te sin mí y regálame un beso. Solo por eso vale la pena, vale la pena estar junto a ti, contigo y la mirada. Loca, loca, loca, cuando me provoca.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 Contrati ja Dicen que tu no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura Dicen amigos dicen que tú no me haces bien. Todos Van Zonvoort. Van